Na die rampzalige intocht in Londen had ik hem niet meer gezien. En toen op de ochtend van de troonsafstand de deuren van Westminster Hall openzwaaiden... en hij daar ineens stond, kon ik nauwelijks een kreet onderdrukken. Dat iemand in twee weken tijd zo kon veranderen, had ik me nauwelijks kunnen voorstellen. Zijn entree was goed voorbereid door mijn vader. Toen de hele Westminster Hall was volgelopen en ook Henry samen met Northumberland en de bisschop van Carlisle waren binnengekomen... zonder veel ophef, alles moest immers op Richard gericht zijn... werden de deuren weer gesloten. Aan weerszijde van Henry hadden zich twee dienaren met de regaliën... die op kutsens lagen opgesteld. Er werd om stilte verzocht. Mijn vader ging in het midden van de zaal staan... boog voor Henry en de bisschop van Carlisle... en zei... My Lord of Lancaster, uw eerwaarde, lords en gentlemen, ik breng u hier zijn Majesteit, Koning Richard, die hier ten overstaan van u allen vrijwillig afstand zal doen van de kroon ten behoeve van zijn neef Henry, Hertog van Lancaster. Ja. Hij boog weer, gaf een teken en de deuren gingen open. Daar stond Richard. Er viel een doodse stilte. Iedereen keek verbijsterd naar de figuur in de deuropening. Hij was sterk vermagerd en zijn gezicht zag grauw van moeheid en spanning. Zijn ogen glinsterden ongewoon groot en hij trok zenuwachtig met zijn mond. Even bleef hij staan alsof hij de menigte op zich wilde laten inwerken... en moed wilde verzamelen om ze tegemoet te treden. Toen liep hij door naar het midden van de zaal tot op enige afstand van Henry waar een kleine balustrade was geplaatst alsof het een rechtzitting gold. En pas toen zag ik dat hij geboeid was. Het moest het werk van mijn vader zijn, de ellendeling. Ik haatte hem op dat moment zo diep dat ik hem had kunnen vermoorden. Een dienaar kwam naar hem toe en maakte de boeien los. Hij keek er niet naar. Hij wreef niet eens zijn polsen, maar bleef met zijn handen over elkaar staan... en wachtte tot iemand het woord zou nemen. Mijn vader kwam weer naar voren, ging voor hem staan en zei... Aan u, koning Richard, vraag ik namens en ten overstaan van alle aanwezigen hier... of u volgens uw eigen woorden bereid bent om op deze plaats afstand te doen van uw kroon... ten behoeve van de hertog van Lancaster. Ja, misschien is... Bereid niet het juiste woord. U zult allen, zoals u hier zit, begrijpen dat ik mijn kroon overdraag met gevoelens waar ik geen uitleg van zal hoeven geven. Maar de overgrote meerderheid waarmee u de zijde van de hertog van Lancaster hebt gekozen, heeft mij doen inzien dat er voor mij geen andere mogelijkheid meer bestaat. Hij zei alles langzaam, duidelijk en wel overwogen en was tot mijn verwondering de situatie volkomen meester. Hij nam weer een pauze om zijn zinnen goed te kunnen formuleren en ging door. Ik geef toe dat ik vele fouten heb gemaakt. Waarschijnlijk had ik moeten inzien dat de wapenstilstand met Frankrijk, waar ik zo fel voor pleitte, helemaal niet was wat het volk wilde. Ik had wellicht moeten begrijpen dat men eenvoudig een continuering wenste van de roemruchte daden van mijn vader en grootvader. Maar ik kon nou eenmaal niet anders. Ieder van u kent mijn aversie tegen oorlogen. Ook de extravagante festiviteiten na de dood van mijn eerste vrouw ...zijn blijkbaar een doorn in het oog van velen geweest. U zult mij, neem ik aan... ...besparen u te moeten uitleggen waarom ik dat deed. Maar dat het kostbaar was... ...en ik de belastingen daarvoor moest verhogen... ...is waar en valt niet te ontkennen. Mijn veldtochten naar Ierland werden een mislukking... En hebben ook te veel geld gekost. Maar misschien was mijn grootste fout om u, Henry of Lancaster, en de hertog van Mowbray te verbannen. En mij na de dood van uw vader de Lancaster erfenis toe te eigenen ten bate van mijn tweede eerste veldtocht. Inderdaad, heb ik vele fouten begaan. Maar wie onder u maakt geen fouten? Ik weet wel dat dit geen excuus is. In mijn positie als vorst moet men weten dat men doorlopend onderhevig is aan kritiek. En dat elke fout, hoe gering, zwaarder telt dan die van welke onderdaanden ook. Maar helaas worden aan mensen als ik bovenmenselijke kwaliteiten toegeschreven. En er worden boven menselijke daden van verwacht. Al ben ik niet anders dan u allen. Met dezelfde verlangens. Dezelfde angsten. En dezelfde twijfels. Dat mijn wieg aan het Engelse hof stond. En niet in een eenvoudig huis. Is de wil van God geweest. En ik heb met dankbaarheid. En vrees. De taak aanvaard die hij mij opdroeg. Het is duidelijk gebleken dat ik er niet tegen was opgewassen. In hoeverre dat de wijtenis aan eigen tekortkomingen... ...en aan machten van buitenaf... ...die mij soms het uitoefenen van mijn plichten onmogelijk maakten... ...wil ik in het midden laten. Ook vraag ik mij af in hoeverre men een koning... ...die, zoals een gewijd priester, toch voor het leven gezalfd is zijn heilig ambt kan ontnemen... zonder inbreuk te doen op Gods wetten. Gods wegen zijn ondergrondelijk. En misschien is ook dit zijn heilige wil. Ik leg mij neer bij wat hier gebeurt... en draag mijn kroon over aan u. Henry of Lancaster. Hij nam de kroon van het kussen hield hem een ogenblik boven zijn hoofd... en reikte hem toen over aan Henry. Deze hield de kroon ook enkele ogenblikken boven zijn hoofd... en legde hem toen op het kussen terug. Pas over enkele weken tijdens de kroningsplechtigheid... zou hij hem daadwerkelijk opzetten. Met mijn kroon doe ik afstand van alle pracht en praal... die het koningschap omgeven. Ik geef al mijn bezittingen, pachten en rentes op... Ik annuleer alle actes, statuten en decreten die ik heb uitgevaardigd. Ik onthef iedereen van de plicht die mij zijn eed zwoer... en vergeef allen die hem schonden. Kortom, ik ontdoe mij in alle opzichten van alles dat het koningschap mij bracht. Ik hoop dat het Engelse volk er wel bij mag varen en dat het u mogelijk zal zijn lering te trekken uit de fouten die ik maakte. God behoede Engeland. Wat wilt Weet u nog meer? Het had naar Sambaland niet beter uit kunnen komen. Ik had hem al die tijd met een rol perkament in zijn hand zien draaien... duidelijk op een gelegenheid wachtend een betere kans kon hem niet worden geboden. Hij liep dan ook onmiddellijk op hem toe... rolde het perkament uit en zei... Ja, er is nog één ding. Op dit perkament staan alle misdaden geschreven... die u ten aanzien van het volk heeft begaan... en alle beschuldigingen die u ten laste worden gelegd. Ze zijn in 31 artikelen samengevat. Wij zouden graag zien dat u ze luid en duidelijk voorleest... zodat iedereen hier er voldoende van overtuigd zal zijn dat uw troonsafstand gerechtvaardigd is. Richard keek hem ongelovig aan. Hij keek verward naar Henry, toen naar mijn vader. Maar geen van beiden reageerde. Waarschijnlijk waren ze medeopstellers van het geschrift... al kon ik me voorstellen dat het idee van Northumberland was uitgegaan. Toen vermande hij zich en stak zijn hand naar het perkament uit. Hij las het eerste punt voor... en de volgende vier of vijf artikelen bracht hij er ook nog goed van af. Maar toen begon hij te stotteren. Hij wachtte even en begon weer opnieuw. Het perkament trilde in zijn handen en hij bracht het dichter bij zijn ogen alsof hij het niet goed kon lezen. Hij hakkelde nog wat en toen ineens was het afgelopen met zijn zelfbeheersing. Hij smeet het perkament op de grond. Zijn leugens! Leugens! Allemaal leugens! Alles is verdraaid! Hij heigde van woede. En toen Northumberland het opraapte en het hem weer in zijn handen wilde geven, stootte hij het van zich af. Hij keek naar Henry alsof hij op een reactie van hem wachtte. Maar Henry keek strak voor zich uit alsof hij er niets mee te maken had. Alsof dit alleen een zaak tussen Northumberland en Richard was. Toen Northumberland maar bleef aandringen dat hij het zou voorlezen, riep Richard ineens naar Henry... Doe er wat aan! Doe er toch wat aan! Dit kan toch zo niet ik heb toch mijn schuld bekend. Van alles afstand gedaan. Waarom dit dan nog? Henry zag wel dat er ingegrepen moest worden. Wat hem betreft had de hele schuldbekentenis waarschijnlijk niet voorgelezen hoeven worden. Men kon veel van Henry zeggen, maar kleinzieter was hij niet. Nastambaland zou er wel op aan hebben gedrongen. Henry had veel aan Nastambaland te danken, maar waarschijnlijk was hij ook bang voor hem. Hij moest hem ten koste van alles te vriend houden. Maar hij zag wel dat dit ook niets uithaalde. Hij keek naar Richard die daar verloren in het midden van de zaal stond. Deze keek vertwijfeld de menigte rond en riep plotseling... Is dan iedereen het hiermee eens? Maar er was geen mens die antwoordde. Niemand durfde tegen Henry en Northumberland in te gaan. En ineens, voordat ik het wist... keek Richard mij recht in mijn gezicht. O, oh, Eén ogenblik keken we elkaar aan en op het moment dat hij zijn mond opende, wende ik me af. Dat was de genadeslag en toen gaf hij het op. Ik deed het niet uit angst. God weet dat ik het niet uit angst deed. Henry was te veel verplicht aan mijn vader om er lastig te vallen, maar ik wist dat men alles in het werk zou stellen om me zo ver mogelijk bij Richard weg te houden, als ik nu iets zou zeggen en dat wilde ik tot elke prijs voorkomen. Toen ik weer naar hem keek, had Northumberland zich op bevel van Henry teruggetrokken. Richard stond intussen achter de balustrade met gebogen hoofd, zijn handen om de rand geklemd, alsof verder alles langs hem heen ging. Henry wilde er blijkbaar gauw een einde aan maken en zei: Heeft u nog iets te vragen? Laat me weggaan van hier. Waarheen? Waarheen u maar wilt. Als ik hier maar weg ben, breng hem naar de Tower. Ja. Er ging een schok door de zaal. En ineens stond de bisschop van Carlisle op. Schande! Een grote schande is het wat hier kan gebeuren met een door God gezalfd koning. Niet koning Richard is het die u hier als verrader terecht laat staan, maar u zelf bent de verrader. Ja. In de zaal waren er nu enigen die bijval betuigden, maar Richard reageerde niet meer. Met gebogen hoofd en gesloten ogen leunde hij nog steeds op de balustrade. Alleen de witte knokkels van zijn handen waarmee hij de rand vast omklemd hield, verrieden de grote spanning waarin hij verkeerde. Er was een grenzeloze eenzaamheid om hem heen. Ik geloof niet eens dat het nog tot hem doordrong wat er gaande was. Hij hield zich nog maar nauwelijks staande. Het haar plakte op zijn voorhoofd en hij ademde zwaar. Toen hield ik het niet langer meer uit en terwijl de bisschop van Carlisle doorging met zijn woedend betoog... glipte ik van mijn plaats en liep naar mijn vader. mijn vader. ziet u dan niet dat hij het niet langer meer volhoudt? Nog even en hij zakt in elkaar. Maak voort en probeer niet hem weer te laten boeien. Mijn vader keek me verbaasd en geschrokken aan. Maar ik wachtte zijn antwoord niet af en liep terug naar mijn plaats. Toen ik nog maar net zat, zag ik hem naar Richard gaan. Hij zei iets en Richard knikte nauwelijks merkbaar. Toen maakte hij zich van de balustrade los en liep langzaam en met gebogen hoofd de zaal uit, gevolgd door mijn vader, Nostambalent en, en een aantal hovelingen en officieren. En terwijl de bisschop van Carlisle nog altijd doorging, sloten de deuren zich achter hem, bijna onopgemerkt. Bleef, probeerde ik te volgen wat de bisschop van Carlisle zei, maar het ontging me volkomen. Ik kon mijn gedachten er niet meer bij houden. Ik hoorde hoe Henry hem van repliek diende, maar ook dat ontging me. Ik dacht: wat moet ik doen? Ik moet hem toch nog één keer zien en spreken. En opeens werd het me duidelijk dat ik die kans niet meer zou krijgen. Hij moest nu op weg zijn naar de Tower en er zou geen mens worden toegelaten. Dit zou het laatste zijn wat hij van mij en ik van hem had gezien. En dat geëindigd was met een treurig misverstand... dat alles dat hem nog resten uit handen had geslagen... en mij in opperste verwarring achterliet. Ik hield het niet meer uit. Ik stond op en liep de zaal uit waar ik twee wachten passeerde. Waar zijn ze naartoe? Welke kant zijn ze uitgegaan? Ze zijn nog hier. Ze kwamen de zaal uit en ik hoorde de koning zeggen... ik kan niet meer... Hij liep naar de muur om steun te zoeken, maar zakte in elkaar. Was hij bewusteloos? Nee, ik geloof het niet. Iemand maakte zijn kraag los en ik hoorde de hertog van Northumberland vragen of hij hier eerst wat wilde uitrusten. Oh ja, zei hij, graag. En toen hielpen ze hem opstaan en zijn ze die zijgang daarin gelopen. Er is daar een vertrek, daar zullen ze wel zijn. Ik liep haastig de lange gang door en de zijgang in en zag een deur half openstaan. Er was geroezemoes van stemmen in de kamer. En door de deuropening zag ik Richard die in een stoel naast een haardvuur zat. Zijn hoofd leunde tegen de hoge achterkant van de stoel en hij hield zijn ogen gesloten. Zijn handen lagen in zijn schoot. Hij zag er bijna gelukkig uit... Alsof de warmte van het haardvuur alles was waarnaar hij had verlangd. En alsof de tower en heel zijn vreselijke toekomst nauwelijks zijn realiteit voor hem waren. Heren, zoudt u een ogenblik alle hier weg willen gaan? Wat bezielt je? Wat haal je in je hoofd? Misschien mag ik jou verzoeken om hier weg te gaan. Jij hebt hier niets te maken. U moet wel weten dat u mij nooit meer te zien krijgt als u mij dit niet toestaat. U bent regent geweest. U hebt toch nog wel enig gezag? Stuur ze weg en gaat u ook. Ik zal Richard hierna niet meer zien. Ik roep u wel als ik klaar ben. Het zal niet lang duren. En hij deed wat ik zei. Toen de laatste de deur achter zich had dichtgetrokken... liep ik met grote stappen naar Richard toe... en legde mijn hand op zijn schouder. Ga weg, verrader. Richard, luister naar hem. Ga weg, ik wil jullie niet meer zien. Waarom sta je hier nog? Waarom sta je hier nog? Ga weg, we hebben elkaar toch niets meer te zeggen? En ineens sloeg hij zijn handen voor zijn gezicht en huilde. Alle misère van de afgelopen dagen kwam eruit. Hij huilde geluidloos. Zijn schouders schokten en hij hield zijn handen voor zijn gezicht geklemd. Ik leunde tegen de muur en wachtte. Toen hij wat betaald was, draaide hij zich naar me toe. Waarom keerde je je van me af? Waarom, waarom? Je was de enige in die hele menigte om wie ik dacht te kunnen rekenen. Heb je enig idee van wat ik doormaakte? Heb je gezien wat ze met me deden voordat ik binnenkwam? Ze boeide me, als een misdadiger. Dat was het werk van Northumberland. Hij heeft alles op alles gezet om als een misdadiger terecht te laten staan. Oh, god, die angst omdat ik naar binnen ging. Toen het zover was, was het alsof zich een, een hoge muur om me optrok. Al die kille gezichten kwamen steeds dichterbij. Ik zag Henry niet eens. Ik moet het er goed vanaf brengen. Ik moet me beheersen. Het mag geen zielige vertoning worden. Ik klampte me hem als een drenkeling aan je vast en zei steeds maar tegen mezelf. Omeul is er. Omeul is er tenminste. Ik concentreerde me zo sterk op je... dat het was alsof je naast me stond. Ja, heel groot. Veel groter dan ik... En alsof je me de woorden ingaf die ik te zeggen had. Mijn eigen stem leek wel van vanuit de verte te komen. Maar ik voelde dat ik het er goed van bracht. Totdat Northumberland met die schuldbegentenis kwam. En dat was te veel, weet je. Het bracht me zo over me stuk. Dat ik ineens uit die vreemde toestand tussen waken en dromen kwam. En ik raakte in paniek en ik dacht... Nou moet ik om wil vinden. Hij moet er zijn. Hij is de enige wie ik hulp kan verwachten. Maar. toen ik je zag, wendde je je van me af. Waarom? Waarom deed je dat? En waarom sta je hier nog? Heb je nog gezegd dat je weg moest gaan? Waarom sta je hier dan nog? Ga weg, ga weg! Ik was langzamerhand door de gebeurtenissen ook aangetast. En dit was net te veel. Ik trapte een stoel die me in de weg stond om... en liep met een paar stappen naar hem toe. Ik trok ruw zijn handen van zijn gezicht weg. Nu luister goed naar me. Je bent er verschrikkelijk aan toe, dat weet ik. Ik begrijp heus wel dat je niet in staat bent om je af te vragen... waarom ik hier niet te hulp kwam. Maar je zou me tenminste even kunnen aanhoren. Waarom dacht je dat ik hier kon binnenkomen en iedereen wegsturen? Dacht je dat het dat gelukt was als ik je daar was bijgevallen... en openlijke kritiek op Henry had gehad? Dat moet je toch begrijpen... En dan zou ik je nog iets willen zeggen, Richard. Jij had mij misschien nodig, maar ik jou ook. Ik heb me de laatste tijd zo dikwijls afgevraagd... hoe het kwam dat ik jou bij alles de hand boven het hoofd hield... en je bijna kritiekloos aanvaarde. Ach, Richard, laten we ons één keer onder ogen durven zien zoals we zijn. We trokken ons allebei op aan elkaars mislukkingen. Misschien was dat al één van de redenen waarom we zo verknocht aan elkaar waren. Jouw koningschap werd een ruïne. Ik mislukte op elk gebied... Ik ben niet anders dan de zoon van een vader die door zijn geboorte een hoge positie heeft. Elke relatie die ik met vrouwen had mislukte. Mijn huwelijk was een ramp en de positie die, die je voor me creëerde was een klucht die alleen maar honen uitlokte. Soms minachtte ik je omdat je net zo slap was als ik. Ik vroeg me af waarom ik met je meeging naar Ierland. Dat belachelijke en zinloze avontuur en waarom ik bij je bleef in Conway toen Summerland het bericht over Henry's terugkeer kwam brengen. Ik geloof dat ik op dat moment jou je nederlaag zelfs gunde. Ik gunde je niet een beter leven dan dat wat ik zelf had. Want ik dacht dat er geen ongelukkige mens op de wereld bestond dan ik. Oh, denk niet dat ik me dit alles toen realiseerde. Dat was pas nu, vandaag. Een uur geleden daar in Westminster Hall... toen je stamelend alles weggaf wat je nog over had. En nu ga je weg en we zullen elkaar nooit meer zien... En na uh, wat ik je nu heb gezegd, zou ik er nog dit aan toe willen voegen. Ondanks alles, Richard, was mijn vriendschap oprecht. Het is zinloos om na te gaan hoe een vriendschap ontstaat en in stand blijft. Net zo min als je kunt uitleggen waarom je van Isabel houdt. Je kunt een aantal goede eigenschappen van haar opnoemen, maar die hebben duizenden andere vrouwen ook, en toch is Isabel de enige voor jou en jij voor haar. Ze had het niet gemakkelijk bij je. Maar ze hield van je en jij van haar. En dat is niet te beredeneren. Ik hield van jou als van een broer. Ik was jaloers op je, zoals broers dat op elkaar kunnen zijn... maar er was een band die niet te verbreken viel. En de hemel mag weten welke die was. Ik weet niet of ik je dit allemaal op dit moment had moeten zeggen. Maar misschien betekent het iets voor je dat ik jou ook nodig had. En jij niet alleen mij... En dat ik niet weet hoe ik verder zal moeten zonder je. Nu moet ik gaan. Ze wachten daar buiten. Vaarwel, Richard. Ik dank je voor alles. Vaarwel. Kom wel. Toen ik de gang weer opliep, kwam mijn vader naar me toe en zei... Je hoeft geen moeite te doen om hem nog in de tower te zien. Hij blijft daar een paar dagen. Niemand zal er worden toegelaten. Daarna zal hij naar het kasteel Pontefract in Yorkshire worden overgebracht. Naar Pontefract? Ja. Henry heeft dat zo beslist. Toen wist ik dat het voor Richard nog hooguit een kwestie van een paar maanden zou kunnen zijn. Ik heb hem niet meer gezien. Omuel kwam me alles vertellen toen de zitting achter de rug was. Ik herinner me dat ik een gevoel kreeg alsof mijn adem werd afgesneden. Ik keek hem alleen maar aan. Het was me onmogelijk om iets te zeggen. Waar is Henry? Thuis, denk ik. Maar probeer eerst wat tot jezelf te komen, Isabel. Maar ik gaf geen antwoord meer. Ik haalde een cape met capuchon die ik aandeed om niet herkend te worden. Wacht even, ik ga met je mee. Maar ik holde al weg. In de richting van Ely Palace waar Henry woonde. Ik werd bij hem binnengelaten en riep buiten mezelf. Waar is hij Henry? Henry, zeg me waar hij is. Je kunt hem niet zo voor me weg laten gaan. Ik viel op mijn knieën en smeekte. Laat me bij hem. Even Maar. Je kunt niet zo wreed zijn om, om ons voor goed te scheiden. Maar Henry was niet te vermeuwen. Ik weet niet meer wat hij allemaal tegen me zei. Ik kon nauwelijks iets in me opnemen. Maar het kwam erop neer dat het niet kon. Dat ik dit wel had kunnen voorzien en dat ik mij maar mee neer had te leggen. Ik was lam geslagen. Hij gaf een geleide mee terug. Ik ging alleen naar binnen sloot me op in mijn vertrek en bleef daar. Weken achtereen. Ik wilde niemand meer zien. Ook om Earl niet. Ten slotte hoorde ik dat Richard naar Pontefract was overgebracht... en mij mijn terugkeer naar Frankrijk wenste. En dat was het einde. Als Charles een slechte echtgenoot voor me was... ...dan zou het misschien gemakkelijker voor me zijn om te realiseren... ...wat het is om niet meer te kunnen liefhebben. Maar hij... hij is goed voor me. Al weet ik dat hij van mij ook niet houdt. Hij accepteert het zoals het is. Bij zijn ouders ligt het niet anders. En hij is blij dat hij binnenkort een kind zal hebben. Misschien wel een zoon... Want dat wil hij graag. Voor de liefde moet je je openstellen. Misschien is het waar. Maar ik zal het niet kunnen, zolang ik maar niet kan aanvaarden... dat ik Richard nooit meer zal zien. En me nog altijd blijf voorstellen dat de deur zal opengaan. Dat hij binnen zal komen. En dat ons leven verder zal gaan. Zoals het was. Met alle hoogtepunten, alle dieptepunten die het met zich meebrengt. Waarin het besef van een niet te verwoeste liefde voor elkaar, waarin alles zijn glans behoudt. Accepteerde ik de feiten zoals ze lagen Ik had de afloop al zo lang min of meer zien aankomen En toen alles achter de rug was, viel er een vreemde leegte Ik moet bekennen dat het zelfs even een verademing was Ik merkte dat ik dood en doodmoe was van alle spanningen En sliep de eerste week dagen achtereen Ik had het gevoel alsof ik van een langdurige ziekte aan het herstellen was maar toen ik wat was uitgerust, bleek dat het me steeds moeilijker viel om aan de situatie te wennen. Toen tenslotte Isabel ook was vertrokken, kwam er een diepe neerslachtigheid over me. Isabel was de laatste band met Richard. Evenmin als hem zou ik haar ooit nog zien. Er waren dagen dat ik me zo radeloos van eenzaamheid voelde, dat ik verschillende malen overwogen maar een eind aan te maken. Maar de moed ontbrak me. In mijn huwelijk, dat nauwelijks ooit een huwelijk was geweest, kwam nu de definitieve breuk. Mijn vrouw en ik gingen uit elkaar, maar we hadden de laatste twee jaar elkaar nog zo zelden gezien dat het weinig voor me uitmaakte. Ik betrok mijn landhuis buiten Londen, waar ik een volkomen zinloos leven van niets doen leidde. Steeds meer werd ik geteisterd door schuldgevoelens ten aanzien van mijn houding tijdens de troonsafstand. Doorlopend vroeg ik me af of ik werkelijk had moeten handelen zoals ik had gedaan. En of ik werkelijk het risico had gelopen Richard niet meer te mogen zien als ik het voor hem had opgenomen. Zelfs als dat het geval was geweest, wat dan nog? Nu had ik hem in een toestand waarin we toch beide erg geëmotioneerd waren dingen gezegd die ik hem misschien niet had moeten zeggen. En dan was het ook maar beter geweest als ik hem niet meer had gezien. Maar dat laatste dierde me niet het meest. Ik begon steeds meer te twijfelen aan mijn oprechtheid in deze zaak. Je bent laf geweest, zei ik tot mezelf. Gewoon laf. Je hele verhaal was een drogreden om je gezicht te redden. En steeds weer zag ik het gekwelde gezicht van Richard voor me... die me wanhopig aankeek, smekend om hem te hulp te komen. Beseffend dat ik de laatste strohalm was waaraan hij zich kon vastklampen. En ik die weigerde hem in zijn nood bij te staan. Het kon me op den duur geen seconde van de dag meer loslaten... en op een ochtend nam ik het besluit om naar Pontefract te gaan. Niet om dat nog eens uit te praten, dat had geen zin meer. Ik wilde weten of hij nog leefde. En zo ja, wat er van hem geworden was. Ik wist dat er enkele bewakers mee waren gegaan... die vroeger lijfwachten van mijn vader waren geweest... en ze zouden me ongetwijfeld binnenlaten... En zo zadelde ik die ochtend mijn paard en trok naar Pontefract. De tocht duurde ruim zes dagen. Het was december en bijtend koud. Soms ging ik smiddags al om, om een uur of drie een herberg binnen en goot me vol met wijn. Versuft en loom ging ik dan naar bed. Maar meestal werd ik midden in de nacht wakker, ten prooi aan de hevigste twijfels of ik de reis zou voortzetten of niet. Wat moest ik daar doen? Als hij nog leefde, zou het hem, zowel als mij, alleen nog maar ellendiger maken. Wat had ik mij in mijn hoofd gehaald? Maar ik werd er als het ware naartoe gezogen... En, en zo zadelde ik iedere morgen weer opnieuw mijn paard en trok verder noordwaarts. Langs eindeloze wegen, door dorpen die eruit zagen alsof er geen levende ziel woonde. Van alle huizen waren de deuren de luiken gesloten om de warmte binnen te houden. Ik snakte naar menselijk contact... Meerdere malen bekroop me de neiging om bij een van die huizen aan te kloppen. In plaats van naar een onpersoonlijke herberg te gaan en te vragen... of ik met hun mee aan tafel zou mogen zitten om hun kadige maaltijd te delen. Maar ik durfde niet. Zo reed ik door zonder die dagen een mens te spreken. En tegen de middag van de zesde dag zag ik in de verte de torens van Pontefract. Het was nu nog maar een kwestie van een paar uur... Donker tekende de torens zich af tegen een loodgrijze lucht waaruit natte sneeuw viel. Mijn hart klopte in de keel en weer bekroop met de neiging om terug te gaan. Maar ik reed door alsof iemand me dwong. En tenslotte stond ik voor de poorten van het kasteel dat alleen nog als gevangenis werd gebruikt. Ik liep op een van de wachten af en vroeg of een Evans aanwezig was... Want dat was de naam van een van mijn vaders vroegere lijfwachten die ik me nog herinnerde. Hij bleek er nog te zijn. Ik kon doorlopen en bij de binnenpoort weer informeren. Het was niet gemakkelijk om Evans te pakken te krijgen. Men was nogal achterdochtig en na veel gevraagd bracht men mij eindelijk naar hem toe. Hij vroeg wat ik wilde. Ik wil koning Richard spreken. Dat zal niet gaan. Waarom niet? Er wordt niemand bij hem toegelaten. Hij wordt streng bewaakt. Vier mannen doen dat. Dag en nacht op tourbeurt. En ik heb daar niks mee te maken. Ik doe ander werk. Kun je ze dan niet bewegen me even door te laten? Nee, dat kan niet. Dan lopen ze te veel risico. Wie is de man die nu de wacht houdt? White... En wat doet dat er toe? Ik haalde twee goudstukken voor een dag en hield ze op mijn vlakke hand voor zijn neus. Er zou White bereid zijn om het toe te laten. De andere is voor jou. Ik zal eens kijken. Hij draaide zich om, liep weg en kwam even later terug. Komt u maar mee. We liepen een donkere, steile wenteltrap af waar geen einde aan leek te komen... Onder aan de trap stond White. Ik gaf beide mannen een goudstuk. Evans verdween en de ander gaf me een brandende toorts Maak het niet te lang, ik kom je zo weer ophalen. Het was aardedonker. Met de toets lichtte ik me bij zo goed ik kon. En na nog een paar treden te zijn afgestommeld, bevond ik me in een kleine rechthoekige ruimte. Het was er klam en benauwd. Ergens hoorde ik water gestadig neerdruppelen. Ik richtte de toorts naar verschillende kanten en zag in een hoek een houten Brits. Daarop lag Richard op zijn rug met gesloten ogen... en zijn handen over zijn borst gevouwen. Hij ademde moeilijk en ik zag dat hij niet sliep. Hij was uitgemergeld en onder zijn linkeroog was een gapende wond die was opgedroogd. Ik riep zijn naam waarop hij zijn ogen opende. O oh, wel, zei hij alleen maar en sloot ze toen weer. Ik stond er hulpeloos bij en wist niets te zeggen. Ik keek neer op het leidende gezicht. Wat hebben ze met je gedaan? Je hebt een diepe bond. Ze hebben me geslagen. Waarom? Ik wilde niet meer eten. Heb je pijn? Nee. Eet je nu weer? Nee. En slaan ze je dan? Nee, niet meer. Hij antwoordde steeds met gesloten ogen. En wat hij zei kwam er moeizaam uit. Er viel een lange stilte. Ik had de toorts in een ring aan de muur gestoken en stond daar maar. Terwijl ik naar Richard keek die zich niet bewoog. Zal ik je helpen opstaan? Je moet toch wat bewegen... Ik kan niet meer lopen. Alles wat hij zei klonk toonloos zonder een enkele emotie. En ineens zei hij... Waarom ben je gekomen? Op het moment dat ik hem wilde antwoorden... begreep ik plotseling dat hij daar helemaal geen behoefte aan had. Het was geen vraag. Het was een verwijt. Hij was niet blij met mijn komst. Ik begreep nu ook waarom hij niet meer had. Hij had het opgegeven. Hij wilde alleen nog maar sterven. En mijn komst was een hinderlijke interruptie. Ik was een deel van wat eenmaal zijn leven had uitgemaakt... en dat hij bezig was achter zich te laten. Ik had me vergist. Eens, en dat leek heel lang geleden... had hij me nodig... Maar nu niet meer. Er viel hier niets meer voor me te doen. Wanhopig zocht ik naar woorden. Woorden van afscheid, van troost, van medeleven. Maar alles was futiel bij dit sterven. Ik kon alleen nog maar weggaan. En hem in alle rust zijn leven laten beëindigen. Ik deed mijn keep af. ...vouwde die dubbel en legde hem over Richard heen. Toen haalde ik de toorts van de muur... ...en zocht strompelend mijn weg naar buiten. Terug naar een leven... ...vol leegte. <tog> <lichting van> <muur> In deze zevende en laatste aflevering van De Dood huist in een holle kroon, een radiofeuilleton van Leontien van Beurde, hoorde u Henny Orry als Isabelle de Valois, Cor van Rijn als Richard II, Paul van der Lek als Merle. Dick Scheffer als de hertog van York, Jan Borkus als Northumberland, Rob Fruithof als Henry, Paul van Gorkum als de bischop van Carlisle, Piet Ekel als een wacht en Paul Deen als Evans. De inleiding werd gelezen door Corrie van der Linden, de muzikale illustratie werd verzorgd door Mauricio Fernandes. Technische realisatie Monique Stam, Gerard Dekker en Beer Gertenbach. De regie had Ad Leupler.